4 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Het wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties waarschuwt dat de situatie op de Bahama's snel verslechtert. Duizenden mensen op het eiland Great Tobacco, waar orkaan Dorian twee dagen huis hield, zijn alles kwijtgeraakt. Ze hebben onderdak gevonden in de paar gebouwen die nog overeind staan. Maar er is vrijwel geen drinkwater of stroom en ook zijn er nauwelijks toiletten. Het Wereldvoedselprogramma denkt dat zo'n 70.000 bewoners... van de Bahama's noodhulp nodig hebben. De Amerikaanse president Trump heeft geheime vredesbesprekingen afgeblazen... die hij vandaag op zijn buitenverblijf Camp David zou hebben... met leiders van de Taliban. Hij deed dat nadat de Taliban de verantwoordelijkheid hadden opgeëist... voor de bomaanslag in Kabul van afgelopen donderdag. Daarbij kwam onder andere een Amerikaanse militair om het leven... De Amerikanen onderhandelen al maanden met de Taliban over vrede in Afghanistan. Eigenlijk was het wachten alleen nog op de ondertekening van het deal door Trump, maar dat wordt nu dus uitgesteld. De Britse minister Amber Rudd is opgestapt uit onvrede met de Brexit koers van premier Johnson. Ze stapt ook uit de conservatieve Lagerhuisfractie en gaat verder als onafhankelijk parlementariër. Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 partijgenoten uit de fractie zette... die met de oppositie meestemden om een no-deal brexit te blokkeren. De Canadese tennister Bianca Andreescu heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg Serena Williams in 6-3 en 7-5. Het is voor de 19-jarige Andreescu de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt... en er trekken enkele buien over het land. Het koelt af... naar 6 tot 11 graden. De komende dag zon en wolkenvelden met in het westen en noordwesten en enkele bui. En in het oosten en zuidoosten meer regen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren.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 Of life. What was it like to wake up after having never gone to sleep? That was when you were born. So after you're dead, the only thing that can happen is the same experience as when you were born.